Toch wel geweldig, deze Spaanse geluiden van heel lang geleden. Los Bravos natuurlijk en uh, Black is Black uit 1966, aan het begin van deze nieuwe aflevering van de Zondagmorgen van ZVL. Welkom bij de show. ZVL. Tot 12 uur, de Zondagmorgen van Alfred Blokhuizen. En omdat het een mooie dag wordt. Een heerlijke zomerdag Een mooie van de makkers Helemaal speciaal voor jou Zo na een uur Nederlandstalige muziek op ZVL Maar gaan we nog even door Gezellig met de makkers Zomazon. Welkom bij de show nogmaals En uh, ja, fijn dat je erbij bent Zondagmorgen Pico, Shocky. Good Heart en ervoor de makkers en inderdaad zomerzon. Want vanaf uh, gisteren is het eigenlijk uh, de goede kant op gegaan met het weer. En uh, het wordt heel warm aan het einde van deze week. Zon overgoten, geen regen meer. Is dat wel goed voor de tuin? Nou ja, we gaan het zien. We zaten er wel lang op te wachten, want de rest is nu echt voorbij zou je kunnen zeggen. Uh, Straks over een paar minuten al de reportage van Jeroen van Gent. Want als je dit programma een beetje volgt... dan weet je dat wij altijd een reportage hebben van Jeroen van Gent. Want hij gaat met zijn blauwe microfoon altijd de straat op. En vraagt dan aan u van alles en nog wat. En vandaag is dat. Wat was voor u een levensveranderende ervaring? Hoe het zit? Welke antwoorden u mag verwachten? Dat hoor je straks over een paar minuten al. Na onder andere Dasha. West to the sand That's all we talked about lately I packed a car, bring your guitar And Jane for smoking First thing you'd done, you'd cue the songs And we'd get going Brought you on home Waited on the porch for you Sat there alone All throughout the morn Till I got a hunch down in my gut And snuck around the back Empty cans and I'll be damned Your shit was never packed Did your boots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 Het was hem in één keer afgelopen, Dasha. En uh, natuurlijk, Austin staat nu in de hitparades, geloof ik. Hè? Of in de tip, wil ik even vanaf zijn. Lekker nieuw dus. Tijd voor de reportage van Jeroen van Gent. Want daar gaan we natuurlijk aan beginnen op deze zondagmorgen. Alles gaat, dagen en weken... Zoals een gangetje. Totdat er ineens iets gebeurt dat een grote indruk maakt. Iets dat u met uw neus op de feiten drukt, iets dat uw dagelijkse gang van zaken aantast. Wat was voor u zo'n levensveranderende ervaring? Nou ja, Jeroen Vergent. Brutaal als hij is, ging de straat op met zijn microfoon, vroeg het u. En hier zijn uw antwoorden. Ja, nou, ik kwam zelf ooit op de EHBO terecht met een soort van ongeluk. Uh, en dat duurde lang om dat even zo ad hoc, ad hoc op te lossen. Maar dat heeft een heel veel indruk achtergelaten en mijn leven veranderd. Je uh, kijkt anders naar je leven. Het was niet levensbedreigend hoor je dat niet. Uh, maar toch, uh, je kijkt anders naar je lichaam. Je kijkt anders naar de omgeving. vanzelfsprekendheid We, uh, uh, kwam ineens boven drijven. Het was een hele positieve uitwerking voor jaren. Elf, 12 jaar achter elkaar. Dus, uh, maar dan vraag ik me af, wat was voor u nou een levensveranderende ervaring? Levensveranderende ervaring? Zeg ik van ja, is privé. Ja, tipje van de sluier, hè, klein beetje. Geboorte van een kleinkind. Ja, ja. En je eigen kinderen. Cool. Ja. ja. levensveranderende ervaring was. Het, nou, dat is niet zo leuk om te zeggen, maar dat was toen ik heb, uh, kanker kreeg. Ja, ja, natuurlijk. Dat was levensveranderend. Dat is nogal wat. Ja. Bent u er vanaf? Ja, al jaren. Oké. Okay. Ze hebben gezegd: van, het, het zou niet terugkomen of zo. Nee. Nee, ik kom niet. Nou ja, veel kansen. ik heb net zoveel kans als ieder ander om ja, ja. te krijgen. Ja. Ja, toen, kwam dat als een donderslag bij helder hemel? Ja. of voelde u het aankomen? Nee, dat was wel een donderslag bij helder hemel. Ja, ja dat ja. is nogal wat? Ja, dat is nogal wat. Zeker. Ja. Daar schrik je van? Uh, toen wel, ja. Hoe bent u er mee omgegaan? Ja, ik bedoel, ja, steun gezocht? Of ja? Wat... Ik weet niet hoe de vooruitzichten waren? Nou, nou ja, de vooruitzichten waren niet heel slecht, want zou ik hier denk ik niet meer staan. Nee. Maar uh, hoe heb ik daarmee? Ja, ik ben er gewoon, ik heb ermee gedeeld, gewoon zoals ik dacht van, ik ga, uh, dit gaat mij er niet onder krijgen. Kijk. En uh, ik ben gewoon uh, doorgegaan met hulp van familie en vrienden. En ja, en dat, dat is gewoon goed gelukt en uh, ik heb er ook verder geen last meer van. <laughs> Een levensverande ervaring dan denk ik... Uh... De dag dat ik had besloten om te stoppen met mijn werk eigenlijk en een hele andere richting in te gaan. En uh, yeah. toen uh, ik besloten om van het kantoorleven naar het onderwijs te gaan. Dus yeah. dat is denk ik wel een ingrijpende beslissing geweest. Ja, yeah, hoe kwam je daar zo bij? Een vriend van mij deed de leraaropleiding, die deed al. En ik was niet gelukkig in het werk wat ik deed. Toen zei van, is de leraaropleiding niet wat voor jou? Nou, toen uh, gaan kijken en zodoende het onderwijs ingerold. Nou, en bevalt dit wel? Ja, heel erg. Bevalt heel erg. Ja, ja, het is heel oké, erg uh, naar mijn zin en uh, het is helemaal mijn ding. Maar had u daar dan ja, zeg maar de, de, de papieren voor? Of zo? Nee, ik ben toen gewoon de opleiding zelf gaan volgen. Ah, ja. en toen ben ik gewoon de studie zelf ook gaan volgen. En uh, vijf jaar later sta ik nu gewoon zelf alweer uh, drie jaar, vier jaar voor de klas. Maar dat is echt wel een dingetje ja. zeg. Ja, ja, dat is ja, echt rommelzorg. Ja, heel erg veranderd van uh, kantoor dacht ik nee. Als ik dit nog veertig jaar moet doen, dan word ik niet gelukkig. En toen dacht ik, ja, dan moet ik iets doen wat ik wel uh, leuk vind. En toen kwam dit op mijn pad. Wat was voor u een levensveranderende ervaring? Nou, moeder worden. Ja, ja. Moeder worden, dat is een levensveranderende ervaring. Ja, er staat een, een kind bij met een, met een ijsje, het is radio natuurlijk, zodat hij er even erbij vertillen. Ja. Hij is heel zoet, want hij is lekker aan het snoepen. We ja. hebben er geen last van. Ja. Nee, maar hij is altijd lief. Okay. Nee, ja, hij is nu al vier en vier jaar geleden was dat wel een, een verandering. Het eerste half jaar moet je echt wel even wennen aan dat je moeder bent, want dat, dan voel ik voelde dat nog niet gelijk. Nee? Nou, wel de liefde voor hem, maar niet van dat, dat moeder zijn. Dat zorgen zeggen, zorgzaamheid. Ja, verantwoordelijkheid. verantwoordelijkheid en, en, ja, daar moet je echt helemaal in komen. Nou, is het gelukt? Het is hartstikke gelukt. Volgens mij wel, toch? Ja, ja. ja zeker. Ja. Ja. ja, dat is ook een soort van instinctief, toch? Of zo, denk ik, een beetje, dat dat wakker moeder, worden. Ja, moederinstinct. Moederinstinct. Nou, dat, dat zat wel, hè. Als er wat aan de hand was, dan voelde je dat wel. Maar gewoon, eh, daarvoor was je gewoon gewend dat je... Je kon even het huishouden doen en je was nergens aan gebonden of zo. En nu, oh, daar ja. moest ik heel erg aan wennen: dat je ja. dan ergens aan gebonden was. Dat je, dat je niet zoveel tijd had. Ja. Dat. Wat was voor u een levensveranderende ervaring? Toen ik mee naar Barendrecht ging. Ja, zeg, dat was nogal een verschil. Ik was een vrouw die altijd werkte van acht tot vijf. dik vijf dagen in de week. Ja. De zesde dag deed ik mijn huis schoonmaken. De zevende dag deed ik uitrusten. En hup, dan ging ik de vijf dagen weer doen. Aha. En ineens ging ik de wereld afreizen. En ineens woonde ik in Barendrecht. En plotseling was er geen druk meer op mij. En in de ene keer, dat leven is niet te vergelijken met Brabant. Absoluut niet. Nu komt het bramen en het was een routine en nu is het ineens wat anders. Ja, het is niet te vergelijken. Ja. Ik heb tijd om mijn huis niet schoon te maken. En toen dacht ik, oh help, het is zaterdag, ik moet boodschappen doen, mijn huis poetsen, zondag bijkomen. En dan werd er geëist dat ik naar de familie ging. Ja. Terwijl ik eindelijk niet meer kon. Ja. En een maandag stond ik we weer aan de bushalte en dan gingen we weer. Nou, moe. Dat is helemaal niet te vergelijken met wat ik nu doe. Hoe, Totaal niet. hoe, het, hoe het anders kan zijn door verhuizen? Ja, hoe het anders kan zijn door met de liefde van je leven, maar ook. Ja, hoe anders kan het zijn natuurlijk. door je hart te volgen, ja. door te gewoon te denken, deze kans krijg ik en dit moet ik doen. En niet bang zijn van wat er komt, want de tegenslagen die ik hier krijg, kreeg ik daar ook. Dus ga ervoor. En gewoon het lef hebben het te doen. Strui voi, pan pan pi os na te kula strui voi, drum kaki ra, patzos drum la strui voi, kan kan ki os na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 hij woont in een klein gehucht. hij zingt over het heim wie dat een dans te slapen. Arme vreemdeling, arme baneling, strooi, woei, kan ik kan ik hier killast Strui, bui, bui, bui, bui, bui, bui, bui, bui, bui, bui, bui, bui, bui, drum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 Patsos, patsos, drumla, la drumla, drumla, drumla, drumla, drumla, drumla, drumla, kila, station. West Virginia, here I go You are the closest friend I've known Keeping your small town to be like me treat my living there so kindly West Virginia. Eén echt dit heeft gehad, hè? Cape Canary in West Virginia. Uit 1974 hier in de show. En ja, zuster nays nee, daar samen met uh, ja, een zekere Bosman Hans. Ja, gewoon een Nederlands acteur, maar zag eruit als een Griek. En die zong dat fameuze lied Strooi, wooi. Geweldig. Wie kan het niet herinneren? Ja, ik wel. Maar ja, je moet natuurlijk wel weer van een zekere leeftijd zijn. En daarom hoor je het hier in de show. Een hele reeks van muziek waarvan je denkt... Dat is lang geleden of, ik heb er nog nooit van gehoord, een, uh, ja, toch een leuke kennismaking of een mooie herinnering. Dus straks een uh, mooi onderwerp over elektrische brommers, maar eerst ILO.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 wou ik dat ik net iets vaker, iets vaker simpelweg gelukkig wacht. Oh, een eigen huis, een plek onder de zon, en altijd iemand in de buurt die van me en komt. Toch wou ik dat ik net iets vaker, iets vaker simpelweg gelukkig was.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 Een eigen huis. Een plek van de. Een beetje Temblemotown sound zou je kunnen zeggen van uh, René Vroger. En het goede doel. Samen in alles kan de mens gelukkig maken. Ja. Mm -hmm. En hello. Hier the het nieuws, of hier kwam het nieuws. Uh, je kent het als tune van de VPRO, en tegenwoordig hoor je er allerlei bewerkingen van op Nederland 1, 2 en 3. Dus dat is wel weer grappig, maar het komt van uh, Electric Light Orchestra van lang geleden. Straks gaan we praten over die elektrische scooters. Dat is een uh, mooi ding. Uh, ze worden steeds vaker verkocht. En um, ja, het is eigenlijk wel een modern ding. En waarom je eigenlijk als je toch scooter rijdt... een elektrische zou moeten nemen... dat hoor je straks over een paar minuten al hier in de show. Maar eerst Roomba Tres. Mira que mi son te bambolea te va arrastrando en su brugo sin que nadie lo comprenda Amor amor amor amor baila mi rumba que es un buen son Amor amor amor amor baila mi rumba que es un buen son Als dat geen zomerse muziek is, dan weet ik het ook niet meer. Je hoort de Roomba dress en je hoort de in Roomba. Tijd voor ja, nieuwe ontwikkelingen. Het is nu tijd om de knop om te zetten. Welke knop? De milieuknop? De elektrische knop? Je hoort meer in dit verhaal. Je hebt ze vast wel eens zien rijden. Elektrische scooters. Fluisterstil en makkelijk op te laden in een stopcontact. Maar hoe zit het precies met het bereik? En wat moet je nog meer weten? Vandaag hebben we het erover met Marco Buurman, eigenaar van een scootercentrum in Naarden. Welkom Marco. Dankjewel. Allereerst ben ik benieuwd, rijden er veel mensen op een e-scooter? Op het moment rijden er best veel mensen op een elektrische scooter. En dat is dan voornamelijk in de grote steden. Langzamerhand begint het daaromheen en in de buitengebieden begint het ook een beetje te groeien. En waarom denk jij dat het begint te groeien? Wat is de reden daarvoor? Het is even winnen geweest, de elektrische scooter. En aan de andere kant is het natuurlijk zo dat de grote steden... in verband met de milieuzone toch wel wat brandstofscooters gaan verbieden. Waardoor je een klein beetje gedwongen wordt om elektrisch te gaan rijden. En wat is zeg maar een voordeel? Kun je er bijvoorbeeld ver mee rijden? De keuze of je ver wil rijden ligt aan jezelf. Dat heeft ook met financiën te maken. Oudere mensen kopen vaak de kleine scootertjes met een klein accutje. Daar kan je een 25 tot 40 kilometer mee rijden. Als je echt wat verder wil, dan koop je een wat duurdere scooter. Dan moet je rekenen op tussen de 60 en de 80 kilometer. Er zijn uitzonderingen, maar die kosten er aan een heleboel. Dan kan je echt rond de 120 kilometer maar rijden. Dat is best een eind. Maar stel dat ik nu nog verder wil, bijvoorbeeld een heel dagje weg. Als je echt een hele dag weg wil, je bent van plan een hoop kilometers te maken. Dan raad ik je aan om je laden mee te nemen. Je kan overal laden onderweg. Je kan ook kiezen voor een tweede accu. Het enige nadeel van de tweede accu is dat ze redelijk aan de prijs zijn. Maar dan kan je wel de hele dag onderweg. Stel dat ik niet voor die laatste optie kies... dan moet ik dus vaker opladen. Is dat echt zo makkelijk? Opladen is op zich verschrikkelijk makkelijk. Elk stopcontact in Nederland kan je daarvoor gebruiken... mits de eigenaar de toestemming vergeeft uiteraard. Dus dat is geen probleem. Dus je hebt geen laadpaal nodig? Je hebt geen laadpaal nodig. Mocht het zo zijn dat je met een benzinepomp om de zijn pompen waar je, je auto op kan laden... daar zit ook een speciale uitsloting bij sommigen voor de scooter. En mocht je in het station willen laden... bij de fietsenstalling, kan ook altijd... Zijn er verder nog dingen waar ik op moet letten? Nou ja, elektrische scooter is natuurlijk ten opzichte van een benzinescooter een heel verhaal. Je hebt nooit problemen mits. Uh, je moet heel goed zorgen dat je accu goed volgeladen is. Je moet zorgen dat je hem op tijd laat. En wat een heleboel mensen uh, verkeerd doen, dat is de accu. Op het moment dat het wat kou wordt met scooteren al in de schuur zetten. En dan vervolgens een paar maanden niet meer rondkijken. Op het moment dat je dan de scooter uit de schuur wil halen, je wil hem erop opladen, Dan gaat dat niet meer omdat de accu in de slaapstand staat. Het probleem daarvan is dat hij opgestuurd moet worden naar een specialist om hem daaruit te halen. Nou kan ik me ook voorstellen dat het mensen mogelijk afschrikt dat e-scooters duurder zijn vaak dan benzinescooters. Is dat zo? Nou, op het algemeen zijn ze wel wat duur, hoewel de prijs lang ze brand wel een beetje gelijk begint te worden. Het onderhoud natuurlijk aan een benzinescooter, dat is ten opzichte van een elektrische scooter wel iets meer. Omdat je natuurlijk wat meer draaiende delen hebt. Je hebt olie, je hebt benzine, je hebt een luchtfilter, je hebt een bougie, je hebt een noem maar op. Een elektrische scooter is natuurlijk een motor met een controle, een elektromotor. Daar heb je in principe geen onderhoud aan. Behalve een paar banden en remblokken. Maar dat zijn gewoon de slijtbare delen. Okay. En dat zal je niet heel vaak gebruiken. Als je tenminste geen 10.000 kilometer per jaar rijdt... Dan, uh... Is dat eens in een paar jaar dat je dat moet vervangen? Dus de kosten zijn aanmerkelijk lager, dat is zeker. Dat geldt dan voor het onderhoud, zoals je aangeeft, ja. geldt dat dan ook wel voor tanken? Omdat je, ja, als je vaak thuis oplaat, kost het natuurlijk ook geld. als je thuis oplaat, is ten opzichte van benzine is het natuurlijk een, een stukje goedkoper. Omdat benzine die is tegenwoordig niet heel goedkoop. En elektrisch thuis laden is uh, toch uiteindelijk wel een besparing van rond de 30%. Dat klinkt verder allemaal wel heel voordelig, maar hoe zit het met de uitstoot? Uitstoot van de elektrische scooter is natuurlijk op het moment dat je draait nul. Aan de andere kant is het zo dat een elektrische scooter moet natuurlijk ook geproduceerd worden. Die moet vervoerd worden van, meestal vanuit een Aziatisch land. Dus niet helemaal schoon, maar ten opzichte van de benzinescooter is die uiteraard wel wat schoner. Wat is het verschil in CO2-uitstoot? Ik denk dat je uiteindelijk na het leven van alle tweede scooters... dat je moet rekenen op vijf keer minder uitstoot. Dus dat is nogal wat... En als je ermee rijdt, uiteraard is het uh, geweldig, want je stoot helemaal niks uit. De lucht blijft lekker schoon en er is niemand die last van je heeft. Zelfs het geluid is uh, geweldig. Denk jij dat veel mensen een e-scooter zullen kiezen omdat het beter voor het milieu is? Of het alleen voor het milieu is, weet ik niet. Maar aan de andere kant is het zo dat we verplicht worden die kant op te gaan... omdat de importeurs langzamerhand stoppen met benzinescooters. Hoe rijdt zo'n uh, e-scooter eigenlijk? Ja, dat is wel heel prettig. Je stopt de sleutel erin of je drukt op het alarmknopje. Je geeft gas, je rijdt weg, je hoort niks. Uh, het is geweldig. Als je door de natuur rijdt, hoor je de vogeltjes. Het is, uh, de acceleratie is fantastisch. Dus wat dat betreft is de nadelen ten opzichte van een machinescooter... die zijn uh, niet erg groot. Klinkt goed, lijkt me wel wat. Mij is in ieder geval helder geworden wat de voordelen zijn van e scooters. En tot slot, stel dat iemand een elektrische scooter overweegt... Of misschien over wil stappen van benzine naar elektrisch. Waar kunnen zij terecht? Ik zou zeggen ga eens naar je lokale dealer. Laat je informeren. Die wil je met alle liefde helpen. En wil je echt weten waar je terecht kan. Dan kan je altijd even kijken op de website. Zet ook de knop om .nl. Daar kan je bijna alle informatie vinden die je nodig hebt. Om een elektrische scooter aan te schaffen. Dus zet ook de knop om .nl. Daar kun je meer informatie vinden. Dankjewel Marco voor alle informatie. Nou, heel graag gedaan.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 haven't met you yet Omroep ZVL The more I see you Just girls Ik kennen dit nummer uit een reclamespot voor een frisdrank. Misschien weet je dat nog wel. Chris Montez en The More I See You In The Show. En Michael Bublé ook ervoor met Haven't Met You Yet. Och, wat schiet de tijd op. Wat gaat het snel bijna weer het einde van deze show. En ik heb zoveel lekkere muziek voor je uitgezocht. En het komt er maar niet van vandaag. Nou ja, weet je wat? Ik bewaar wat ik hier heb uh, weggelegd. Voor volgende week. Dus heb je nog wat goed van me. Maar eerst nog even Lou Rose. You'll never find another love like mine. Someone who loves you Tender like I do You'll never find No matter where you search Someone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 Dat was het weer voor vandaag. Deze aflevering van de Zondagmorgen van ZVL. Het was niet helemaal lekker aanwezig vandaag. Zodat mijn, met mijn gedachten elders. Zou het een aankomende zonnesteek zijn? Dan loop ik alvast op de feiten vooruit. Want het wordt een prachtige zonnige week. Dus hey, Ik ben er volgende week zo ongeveer. om 11 uur bij Leven en Welzijn. Als ik dus die zonnesteek niet heb opgelopen. En dan heb ik weer lekker muziek voor je. En een paar interessante onderwerpen. Dus luister dan vooral weer. Ik wens je ongelooflijk veel plezier vandaag. Met de programma's van ZVO. En ik hoop dat je er volgende week weer bij bent. Dus wat mij betreft. Mooie week. Tot volgende week.